9 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Jordanië heeft twee veroordeelde terroristen ter dood gebracht. Eén van hen is de Iraakse Saida al-Rishawi, die in 2006 de doodstraf kreeg voor een mislukte zelfmoordsaanslag in Amman. De executies zijn volgens Jordanië een vergelding voor de dood van een Jordaanse gevechtspiloot. Gisteren werd bekend dat die man door de strijders van islamitische staat levend was verbrand. Bij een vliegtuigongeluk in de Taiwanese hoofdstad Taipei zijn zeker acht doden gevallen. Aan boord van het toestel waren ongeveer vijftig mensen. Een aantal van hen zou gewond zijn geraakt. Het Taiwanese toestel raakte een brug en stortte in een rivier. Bij een treinongeluk in New York zijn zeker zeven doden gevallen. Minstens twaalf passagiers raakten gewond. Het treinstel botste tijdens de avondspits op een auto die op een overweg klem was geraakt onder een slagboom. De auto werd meer dan honderd meter meegesleept en daarna er brand uit. Een van de doden is de vrouw die in de auto zat. Een aantal verhuurders van winkelruimte aan VND heeft gisteravond lang gesproken over de financiële situatie van het warenhuis. Wat daar is afgesproken, is niet bekendgemaakt. VND heeft de verhuurders om een huurpauze van vier maanden gevraagd. Daarnaast vraagt het warenhuis het personeel om genoegen te nemen met minder loon. De vakbonden willen dat het plan voor twee uur vanmiddag van tafel gaat... anders spannen ze een kort geding aan. Bij een schietpartij in Rotterdam is een man om het leven gekomen. Bewoners van de wijk Lombardij hoorden rond middernacht schoten en waarschuwden erop de politie. Het slachtoffer was geraakt in zijn bovenlichaam, hij overleed in het ziekenhuis. Over de toedracht van de schietpartij in Rotterdam is nog niets bekend. Het weer vanwege aanvriezende mist, een lokale winterse bui kan het glad zijn. Later vandaag schijnt de zon geregeld. Het wordt 2 graden in het oosten tot 5 graden aan zee. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. zonbakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden, 3 kilometer. A9, ook maar richting Amstelveen. Bij Patoevedorp, 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen knooppunt Watergraasmeer en Rij, 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A12. Van Utrecht naar Den Haag. Voor Den Haag, Malieveld. A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven, 3 kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij de Uithof, 4 kilometer. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Oh, Where to go or oh, stay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 Zijfm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 Baby and love